1 Uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Zelfmoordaanslag in militair ziekenhuis Kabul. Agent bewusteloos geslagen in Heerenveen. En miljoenen euro schade aan duingebied, bergen en schoorl. Het weer volop zon, misschien een enkele stapelwolk vanmiddag. In de kustgebieden wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland 22 tot 24 Morgenochtend veel bewolking en enkele buien. Vanuit het zuiden. Misschien met onweer. Later in de middag overal droog, geleidelijk opklaringen. En vanaf maandag opnieuw veel zon en droog. Bij een zelfmoordaanslag op een militair ziekenhuis in Kabul in Afghanistan... zijn zeker zes mensen omgekomen. Ook raakten veel mensen gewond. Volkskrant-correspondent Nathalie Wrighton vanuit Kabul over de aanslag. Wat ik heb begrepen nu is dat er uh, twee zelfmoordterroristen... het uh, terrein van het militair hospitaal hier in Kabul zijn uh, binnengedrongen. Eentje heeft zichzelf opgeblazen... En de andere is nog steeds voortvluchtig, dus uh, het hele terrein is nog steeds afgezet. Omdat uh, de tweede uh, mogelijke zelfmoordterrorist nog steeds in het gebouw is. Um, de eerste persoon heeft ook al heel veel slachtoffers gemaakt. Het ministerie van Defensie die zegt dat er minstens drie doden zijn gevallen. Maar via het lokale nieuws, dus de lokale tv hier in Afghanistan, uh, zijn er een paar mensen in het ziekenhuisgebouw um, die aan het bellen zijn met journalisten. En die zeggen, nou, er zijn waarschijnlijk wel veertig uh, doden of gewonden. Dus het ziet er naar uit dat het dodental nog wel zal gaan oplopen. Hoe kan het dat twee zelfmoordterroristen toegang krijgen... tot het militair ziekenhuis in Kabul? Is dat niet goed beveiligd? Ja, dat is een heel zwaar bewaakt uh, terrein. Dus iedereen die het terrein op of af wil, uh, wordt uh, gefouilleerd. Uh, alle bezoekers uh, en ook alle mensen die daar werken. Dus dat is natuurlijk heel erg vreemd... dat daar mensen met explosieven onder hun middel uh, naar binnen zijn gekomen... En dat zal ook zeker de discussie weer opdoen laaien. Van ja, zijn er misschien toch niet uh, infiltranten, hè? Dus, dus mensen die uh, doen alsof ze bij het leger zitten... of doen alsof ze bij de Afghaanse politie zitten... maar stiekem uh, eigenlijk voor de Taliban uh, werken. Dat is vaker gebeurd. Het is uh, recent ook nog gebeurd. In het uh, ministerie van Defensie heeft een uh, persoon zich opgeblazen... die gekleed was in een, uh, in een uniform van het Afghaanse leger... Dus dat zou ook kunnen zijn dat het nu weer is gebeurd. Dat, dat is dus nog niet zeker, maar die discussie zal er zeker komen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren op zo'n zwaar bewaakt terrein? Ja, of ook hulp van binnenuit, dat het een van de artsen was? Ja, dat zou, dat zou ook kunnen, maar dat is natuurlijk allemaal speculatie. Dat, dat, dat weten we niet zeker. Okay. Uh, maar het, het is wel heel erg vreemd dat iemand uh, dat heeft kunnen doen. Het was dus in een Militair Ziekenhuis. Er zijn ook berichten dat er ook studenten onder de slachtoffers zijn. Wat weet jij daarvan? Wat ik heb begrepen is dat die eerste explosie uh, die zich heeft voorgedaan... dat was in een uh, tent op het ziekenhuisterrein, uh, waar op dat moment studenten aan het, uh, aan het eten waren, aan het lunchen waren. En dat zijn dus uh, mensen die studeren om uh, arts te worden in het leger. En daar is de bom afgegaan. Dus het, het lijkt er niet op dat er uh, patiënten zijn omgekomen... maar echt uh, medische studenten. In Herenveen is een agent bewusteloos geslagen door een jongen van 17. Hij reed afgelopen nacht met nog twee anderen op een brommer door de stad. Agenten hielden hem aan en vroegen de bestuurder naar zijn rijbewijs. Die had hij niet bij zich. De politie wilde hem een blaastest laten doen, maar op dat moment begon de 17-jarige wild om zich heen te slaan. Hij sloeg een agent buiten westen met een elleboogstoot. Die moest naar het ziekenhuis. De jongen is aangehouden voor onder meer mishandeling. Hij bleek te veel te hebben gedronken. De schade aan het duingebied bij Bergen en Schorel door de grote brand... begin deze maand kan oplopen tot zo'n 3 miljoen euro, zegt Staatsbosbeheer. Het gebied dat verloren ging is een bijzonder gebied van zo'n 250 hectare groot. Joke Bijl van Staatsbosbeheer, goedemiddag. Goedemiddag. 3 miljoen euro is veel geld. Kan Staatsbosbeheer uh, dat herstel van het duingebied wel betalen? Nee, voorlopig niet. Uh, zoals u weet moeten we allemaal bezuinigen in dit land. En uh, voor natuur zijn er ook extra bezuinigingen uitgetrokken. Zelfs bosbeheer is daarnaast ook nog eens een keer een overheidsdienst. Dus um, wij, uh, ja, wij staan gewoon voor hele, voor, voor, voor hele grote bezuinigingen de komende tijd. En wat betekent dat voor het herstel van dit gebied? Wat gaat u nu doen? Nou, we gaan eerst even heel goed inventariseren wat er precies uh, nodig is en uh, hoe we dat um, um, um, uh, kunnen gaan invullen. Maar wat we nu al zien is dat het uh, gebied wat uh, in de vlammen is opgegaan zo'n 250 hectare is. En het is een heel bijzonder heidegebied. En als je daar niks doet, dan komen er allerlei grassen en komt die heide zeker niet meer terug. Uh, een bijzonder heidegebied. Wat, hoe moet ik me dat herstel voorstellen? Wat moet u doen? Ja, wij moeten eigenlijk daar de grond, hè, die nu echt bedekt is met een dikke laag as hè, van de uh, verbrande heideplanten... Um, die moeten we helemaal weer omgaan um, um, ploegen, zeg maar. Dat noemen we het chopperen in, uh, in, uh, in jargon. En dat is gewoon een hele arbeidsintensieve en dus een hele dure maatregel. En het is natuurlijk een heel groot gebied. En uh, ja, als je dus graag wilt dat die heide daar weer terugkomt, dan moet je dus echt maatregelen treffen. Als u niks doet, wat dan? Ja, dan komen er dus allerlei grassen en komt die heide, die bijzondere kalkarme heide, waar ook heel veel vogelsoorten, insecten uh, een plekje vonden, die komt gewoon dan niet meer terug. Misschien ook aardig, maar dat is niet wat u wilt. Uh, 3 miljoen euro, uh, u gaat natuurlijk uw best doen om het geld bij elkaar te krijgen. Gaan gaan ons best doen, maar we moeten natuurlijk ook heel realistisch zijn... en moeten kijken in deze tijden van grote bezuinigingen wat er überhaupt mogelijk is. Maar goed, we willen wel heel graag, we willen eigenlijk niets liever... dan het gebied weer net zo mooi maken dan dat het tevoren was. Jokke Bijl van Staatsbosbeheer, dank u wel voor deze toelichting. Graag gedaan. Uit het Limburgs Museum in Venlo is een spotprint van Peter van Straten gestolen. Het is de tekening waarmee Van Straten in 2010 de Inkspotprijs won. In het Limburgs Museum is op dit moment een tentoonstelling over spotprenten. directeur van Pinksteren van het museum. Er is een bezoeker gekomen die heeft een uh, keurige kaartje gekocht aan de ingang van het uh, museum. En die is direct naar uh, de betreffende tentoonstelling gelopen. En is toen, na een kwartier of zo, is die via een van de uitgangen naar uh, buiten gelopen met die bewuste prent onder zijn arm. Ja, het museum heeft natuurlijk aangifte gedaan. De diefstal is vastgelegd door een camera in het museum... En de politie heeft de beelden gekregen. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. In Arnhem staat op het punt van beginnen, het lijkt wel een voetbalwedstrijd... het partijcongres van de VVD. Peter Blok, je bent erbij. Ja. Uh, bij een voetbalwedstrijd kun uh, je vragen hoe is de sfeer? Nou, hoe is de sfeer bij de VVD? Nou, bij de VVD is de sfeer natuurlijk opperbeste, De grootste van Nederland aan de macht, premier Mark Rutte. Dus hier alleen maar blije gezichten. Er was net ook een fotoshoot. Je kon op de foto met de premier. Dus uh, ja, de sfeer is prima hier in Arnhem. De VVD heeft ook een nieuwe voorzitter gekozen. Oud-minister Ben Kortals. Dat is al geregeld. Deze week waren er tijdens het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer. Nou, nogal een pittige woordenwisseling tussen Rutte, de premier, en de gedoogpartner Wilders. Het ging over Griekenland. Wordt daarover gesproken vandaag, denk je? Ja, natuurlijk komt dat ook wel even aan bod. Hè, van, uh, ja, hoe goed is die sfeer in die uh, coalitie? Waren dit nu de eerste basjes, de eerste scheuren die we zagen? Ja, uh, premier Rutte doet daar natuurlijk heel erg laconiek over. Hè. Hij zegt, uh, ja, dit meningsverschil hebben we al uh, sinds de start van deze coalitie. Wilders wil geen geld richting de Grieken. Ja, Wij lieven ook niet, maar het zal wel moeten om onze euro's... om ons pensioengeld te redden. En dus uh, zegt hij, van uh, wij moeten gewoon toch geld richting Griekenland overmaken. Maar ja, daar dan wel hele strenge voorwaarden aan verbinden. Goed, de sfeer is op het best geen wolkje aan de lucht... tenzij, tenzij je vooruitblik naar maandag... Hè, als bekend wordt hoe de Eerste Kamer wordt samengesteld. Ja daar, wordt, ja. ja, daar wordt toch wel met de enige spanning naar uitgekeken naar dat moment. Want halen ze 36, 37 of 38 zetels, hè, die coalitie van VVD, CDA en PVV... of zijn ze toch afhankelijk van een vierde partij van de SGP? Ja, daar zijn natuurlijk ook wat vraagtekens bij. Bij echte liberalen die zeggen, moet dat allemaal wel? Maar ja, Rutte heeft toen dit kabinet startte al gezegd van... ja, sommige dingen kunnen we nu eenmaal niet doen. Bijvoorbeeld de winkel open op dat uh, meer uitbreiden. Dat doen we niet. En uh, dan in dat opzicht houden we rekening met de SGP. Dus uh, ja, we kijken hier in ieder geval. Dus uh, met spanning, de VVD'ers naar komende maandag, van gaat het lukken of niet... krijgt het kabinet die meerderheid... waardoor uh, regeren een stuk makkelijker gaat worden... of uh, wordt het toch iedere keer weer een meerderheid bij elkaar sprokkelen. En dat is natuurlijk veel moeizamer... en dan uh, is het uh, een stuk lastiger om te regeren. Ja, er is wel op gespeculeerd dat Wilders dan misschien wel aanstuurt op een breuk... als dat niet lukt in de Eerste Kamer. Daarover praten we later, denk ik, dan wel door met elkaar, Peter. Pe wel, ja. Peter Blok uh, op het congres van de VVD in Arnhem. De Verenigde Naties gaan onderzoek doen naar de gevolgen van het kernongeluk in de Japanse kerncentrale Fukushima. Secretaris-generaal Ban Ki-moon zegt dat er onder meer gekeken wordt naar de gevolgen voor het milieu, de volksgezondheid en de voedselveiligheid. Het onderzoek moet er ook toe leiden dat kerncentrales veiliger worden. Na de aardbeving en tsunami in Japan in maart is er veel radioactief materiaal gelekt. In de omgeving van Fukushima werden alle bewoners geëvacueerd. Het onderzoeksrapport van de VN moet in september klaar zijn. En het Internationaal Monetair Fonds streeft ernaar om eind juni de opvolger van Dominique Strauss-Kaan bekend te maken. Landen kunnen tot 10 juni mensen voordragen. En daarna zal het bestuur drie kandidaten uitnodigen voor een gesprek. Hun namen worden bekendgemaakt in tegenstelling tot vroeger. Waarschijnlijk wil het IMF zo tegemoetkomen aan klachten over een gebrek aan openheid bij eerdere benoemingen van topmannen. Eind volgende maand wil het bestuur dan een keuze maken... uit de drie kandidaten. Saus Kaan, die verdacht wordt van verkrachting van een kamermeisje in New York... bood eergisteren zijn ontslag aan bij het IMF. Gisteren kwam hij op borgtocht vrij. Sinterklaas zal dit jaar in Dordrecht aankomen. Op 12 november komt hij met de stoomboot aan... in de haven van de Zuid-Hollandse plaats. Vorig jaar zette de Sint voet aan Wal in Harderwijk. En aan de intocht van Sinterklaas zullen weer veel... prominente Nederlanders meewerken. Na 25 jaar is de acteur Bram van der Vlucht... die een hele prominente rol had, er niet meer bij. Hij wordt opgevolgd door de acteur Stefan de Wallen. Vanavond zendt de NTR een extra Sinterklaasjournaal uit. Sport. Opnieuw heeft een voormalig ploeggenoot van Lance Armstrong... het gebruik van verboden middelen toegegeven. Volgens de Amerikaanse tv-zender CBS heeft George Hinkepie... aan federale onderzoekers verteld dat Armstrong en hij... elkaar voorzagen van het verboden middel EPO. En met elkaar bespraken of ze ook testosteron zouden nemen. Gisteren gaf dopingzonder Tyler Hamilton al toe... dat hij de zevenvoudig toerwinnaar meermaals EPO zag injecteren. Hinkepie was de enige renner die Armstrong in de Ronde van Frankrijk... bij al zijn overwinningen bijstond. Hij wordt gezien als vertrouweling van de Texaanse wielerlegende. Op Twitter ontkent Hinkepie dat hij met CBS heeft gesproken. Johan Cruijff heeft Guus Hiddink gevraagd... om plaats te nemen in de raad van commissarissen van Ajax... De succestrainer van onder meer PSV, Real Madrid en het Nederlands elftal... is nu bondscoach van Turkije. In zijn column in de Telegraaf laat Hiddink weten dat hij nog niet weet... of hij de beide functies wel kan combineren. Ajax is op zoek naar een nieuwe leiding... omdat algemeen directeur Rick van der Boog, voorzitter Coronel... en alle commissarissen hun vertrek hebben aangekondigd. Ze konden zich niet vinden in een technisch plan... waarmee Cruyff de kerstverse landskampioen voor lange tijd succesvol wil maken. De hoofdpunten van het nieuws. Bij een zelfmoordaanslag in een ziekenhuis in Kabul zijn volgens de laatste cijfers zeker zes doden gevallen. In Heerdeveen is een agent bewusteloos geslagen door een jongen van 17. En Staatsbosbeheer heeft geen geld om het verbrande duingebied... bij Bergen en Schorel te herstellen. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zo dadelijk tros in bedrijf. Toen Michel overleed...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 Dit is Radio 1. Tros in Bedrijf. Tineke Verburg en Peter de Bie. Goedemiddag, welkom bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Over een klein kwartiertje gaan we het hebben... over de snel groeiende markt van de vakantiecruises. Daarna horen we waarom Nederlandse bedrijven zoveel overnames in het buitenland doen. We besluiten dit uur met Willem Overbos, die zoals iedere week het belangrijkste MKB-nieuws met ons doorneemt. Na twee uur ontvangen we drie gasten met wie we spreken over de verschillende opleidingen tot ondernemerschap. En de vraag of succes wel aan te leren is. Maar eerst gaan we flex werken. Precies, want manpower, en dat is de op een na grootste uitzendorganisatie ter wereld verwacht dat het aantal flexwerkers bij bedrijven en organisaties... de komende vijf jaar wereldwijd fors zal toenemen. Dit vanwege het door de vergrijzing groeiende tekort aan arbeidskrachten... en daarnaast door de toenemende behoefte bij werknemers... aan meer flexibiliteit. Over nut en noodzaak van flexwerkers... en hoe Nederlandse bedrijven op deze ontwikkeling gaan inspelen... gaan we praten met Hans Leentjes, lid van de Raad van Bestuur van Manpower. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, flexwerk, is dat gewoon een uitzendkracht? Nee, flexwerken is veel meer dan een uitzendkracht. Het is ook een uitzendkracht. Uh, het is ook een, kan ook een ZZP'er zijn. Het kan ook iemand zijn die een tijdelijk contract heeft bij een bedrijf. Of die een aantal uren per week werkt of meerdere banen heeft. Dus je ziet de meervormigheid alleen maar toenemen. Goed. Iemand die dus geen uh, vaste werkplek heeft, of wel, of ho hoe zit dat? Nou, dat? Als je een vast contract hebt, maar geen vaste werkplek, waarbij je een aantal jaren bij één bedrijf zit, dan zou ik zeggen, dan ben je gewoon in vaste dienst. Een, flex, een flexkracht is echt iemand die zegt. Ik, ben, ik verbind me voor een bepaalde periode aan een bedrijf... of voor een bepaald aantal uren. En dan ga ik weer iets anders doen. En dat kan op veel verschillende vormen en op veel verschillende manieren. Oké. Okay, ja. Manpower zegt nu dat de vraag daarnaar steeds groter zal worden. Ja. ja dat moet u wel zeggen. Omdat ze weer lekker bij de hooghovens in de raad van bestuurder zitten. Nee, als ik hier twee jaar geleden zat, zou ik zeggen... nou, we hebben een groot probleem. Want uh, de crisis is er. En je ziet dat uh, flexwerk op dit moment in rap tempo verdwijnt. En op dat moment kon ik ook niet zeggen wanneer het terugkwam. Mm -hmm. Want de crisis was nog niet ten einde. Die crisis heeft overigens ook wel te maken met dat bedrijven... Uh, dus het komt op dit moment van twee kanten... maar ook bedrijven op, zijn op een andere manier... aan het kijken naar hun... hele uh, personeelsbestand... en zeggen wij hebben ook... meer flexibiliteit nodig om in een... economie die steeds volatieler wordt... om daar goed op te kunnen reageren. Volatieler. Ja, steeds bewegelijker, dus uh, gaat uh, heel snel uh, trekt de economie aan. Maar je ziet de crisis die we gehad hebben, zo diep en zo snel is het nog nooit eerder gegaan. En daar zijn, um, ja, daar zijn bedrijven en ondernemingen ook wel van geschrokken. Maar zegt u nu, um, die crisis, dat, daar hebben we dieptepunt van gehad... en wij voelen dat de markt weer aantrekt van flexwerkers en dus ook van uitzendkrachten? Ja, als je, ook als je naar de cijfers kijkt, zowel in Nederland als, als om ons heen... dan zie je dat, uh, dat het overal weer aantrekt. Dat is al een jaar we lopen altijd wat voorop op de economie. Uh, maar wat je ook ziet is dat bij een, uh, de crisissen die we hiervoor wel gehad hebben, dat uh, een crisis werd als het ware afgesloten en daarna ging je een periode in van stevige groei. Wat je nu ziet is dat er veel meer onzekerheid in de markt is dan dat er uh, na vorige crisissen waren. Uh, Griekenland, Portugal, iedereen bekend uh, wat er nog boven ons hoofd hangt. En niemand weet hoe de uitwerking precies zal zijn. En, en het bedrijfsleven houdt daar rekening mee dat het niet een rechte lijn omhoog zal zijn. Maar dat er best nog wel uh, wat ja, uh, hobbels op de weg kunnen komen. Dus dat hoeft geen langdurige toename te zijn? Nee, dat hoeft niet. Uh, we hopen natuurlijk wel. Maar het kan best ja. zijn dat er... Uh, we zien best een aantal donkere wolken uh, aan die horizon. En uh, we denken overigens ook, als je naar demografische ontwikkelingen kijkt... dat als je gewoon een lijn van vijf tot tien jaar pakt... dat er misschien best nog wel weer een dip zal komen. Maar dat die dip ook uiteindelijk weer zal leiden tot groei erna. Dus de lijn is uiteindelijk wel omhoog, maar die is niet, re die is niet, dat is niet de rechte lijn omhoog. Want er wordt overal gezegd en gepredikt dat we... Een probleem krijgen met de hoeveelheid arbeidskrachten die er zijn, dat de schaarste zal zijn. En dan zou je zeggen: Goh, voor werkgevers is het dan toch veel verstandig om te zorgen dat je mensen die je hebt en waar je in geïnvesteerd hebt en waar goed zijn, dat je die aan je bindt. Ja, dat, uh, dat kan één strategie zijn, maar ik wil daar twee dingen uh, op zeggen. Enerzijds zie je dat er uh, op dit moment een generatie op de arbeidsmarkt komt. En dan heb ik het over uh, de goed opgeleide medewerker die dat helemaal niet wil. Kijken hoe het aantal ZZP's groeit. Uh, en dat zal in de komende jaren, als, naar het onderzoek wat wij gedaan hebben... zal het alleen maar toenemen. Mensen willen zelf ook flexibiliteit. Dus uh, bedrijven kunnen ze niet binden. Uh, en aan de andere kant, als je ziet dat er toch onzekerheid in die markt zit... dan zal een bedrijf eerder zeggen van... ja. Ik kan me dat niet permitteren, want je zag in de crisis hoe uh, ingewikkeld dat uh, was. Maar de, de schaarste gaat wel toenemen, dus je krijgt een beweging aan twee kanten. Wat maakt het dan voor bedrijven zo aantrekkelijk om met flexwerkers te werken? Omdat ze in principe volgens mij duurder zijn. Uh, nee, ze zijn, als je alle kosten die een bedrijf maakt voor een vaste medewerker... naast die voor een uh, flexwerker zet, dan zijn ze gemiddeld niet duurder. Uh, dat zit hem erin, omdat wij naast het zoeken van een flexwerker ook veel meer... Uh, andere zaken uit handen nemen. Een voorbeeld... Wij ja, dat hebben... zegt u nu als organisatie, maar ik heb het even ja. over de mensen... die u wegzet bij bedrijven. Ja, maar dat is... Maar uh, Wij zetten niet zo iemand weg. Als, om even een voorbeeld te geven. Uh, Vite is een merk van ons die bemiddeld in opgeleide. Wij hebben daar duizend mensen zelf in de pay, op de payroll staan. Die mensen die scholen we, die trainen we. Daarvoor zorgen we dat ze up-to-date blijven... bij wat er, wat er door het bedrijfsleven gewild is. Dat soort zaken nemen we allemaal uit handen... Als je salaris technisch gaat kijken, dan zijn die mensen misschien, doordat er ook een marge aan ons betaald moet worden, Precies. wel iets duurder. Hm. Maar als je het hele management daarvan overneemt en ziet wat wij aan opleidingen en dat soort zaken investeren. kunnen we dat op een betere manier doen en flexibeler. Dus je kunt ze er zo weer uitsmijten als het moet. Ja, maar dat daar is het mooie dat wij die mensen zelf contract hebben. Dus je kunt ze er zo uitsmijten. Wij hebben ze op contract. Ik vind het uitsmijten ook niet... Uh, <laughs> ik bedoel, uh, wij gaan uh, heel goed met onze mensen om. Dus we proberen het allemaal meer te doen. Nederlandse bedrijfsleven klaagt altijd over het ontslagrecht. Ja. En dat ze eenmaal iemand aangenomen daar nooit meer van afkomen. Dus ik kan me voorstellen dat dat de, de aantrekkingskracht is van, van flexwerkers. Vanuit het bedrijfsleven zit daar een factor in. Uh -huh. uh, maar er zit ook de factor in dat uh, ze zomaar op een talentenpool terug kunnen vallen... op het moment uh, dat zij dat willen. En ook op een goede manier van die mensen afscheid kunnen nemen. Want vergeet niet, die arbeidsmarkt wordt schaarster... en je kunt zeggen, op het moment dat het naar beneden gaat... dan zet ik de mensen aan de kant. Maar wat steeds belangrijker wordt voor bedrijven, is hun merknaam, niet alleen hun merknaam naar de consument toe... maar ook naar de werknemer toe. Dus als je dat niet op een goede manier doet... Uh, dan zal die werknemer zeggen: Ja, als het weer aantrekt, ga ik niet meer naar dat bedrijf terug. Wat bedoelt u als je eenmaal je naam verziekt hebt door iets uh, in de arbeidsrechtelijke sfeer? Dan komen mensen niet meer bij ofzo? Ja, als je of zo? Ja, als je dat maar continu doet, dan bouw je een slechte naam op. Ja. En, de, en je naam op de arbeidsmarkt wordt steeds belangrijker Just. vanwege die schaarste. Als je mensen aan het aantrekken is. De niet the war, niet the war on talent. Ja, ja. ja die is ja. echt. En die is al volop bezig. Hoeveel procent van het Nederlands arbeidsreserve, uh, of uh, hoe heet dat? met Ja, precies. Ja? De mensen die, die er werken. Hoeveel is flexwerken eigenlijk naar uw definitie? Dat, nou, de definitie die wij hanteren is tussen de 10 en 12 procent. En dan moet je dus dat is, uh, daar zit een hele grote groep ZZP'ers in. Uh, er zit ook een hele groep, uh, grote groep van poolkrachten in die bedrijven zelf werken. Um, als je kijkt naar het uitzendwerk, maar dat is nogmaals, daar maar een smal deel van. Dan uh, beweegt zich dat tussen de 3 en 4 procent. Dus dat is eigenlijk best wel klein, of niet? Ja, maar in, uh, wereldwijd gezien loopt Nederland dan weer voorop. Is dat zo? Het, ja, het is maar in, uh, in landen als bijvoorbeeld uh, uh, de UK... waar je misschien veel meer verwacht, ligt tussen de 2 en 2,5 procent. Hmm. Maar in Oeganda in... bijvoorbeeld zal iedereen flexwerker zijn? Uh, maar niet op onze definitie. Nee, dus ja, dat is <laughs> ik. Menpower zal ook niet ja, zo sterk Daar wordt het ook niet bij gehouden. Maar, dus maar, is maar dat, er is maar 2 procent van het hele arbeidspotentieel is flexwerker. In Nederland tussen de 3, en, tussen de 3 en 4. Want eigenlijk uh, moet je ook iedere zetst zet meenemen. Nee, en, maar dat, dan een... zit je tussen de 10 en 12 procent. Dus. Ik, okay. ik, als het echt om het uitzenden ja. gaat, dus de, tussen de 3,5 en 4%. En daar lopen we mee voorop. En daar lopen we mee voor op, ja, maar is dat ook een plafond waar je dan aan zit? Of, of zeg je van nou: onze markt, de Nederlandse markt, zou het, het beste doen met zoveel procent nou. vaste dienst. Ik denk uiteindelijk dat, dat die definitie gaat veranderen. En dat wij, uh, wat je ziet is dat wij ons steeds meer gaan richten op die totale flexmarkt. Dus die, wij, wij zeggen die totale flexmarkt zal misschien 10, 12 procent... zal misschien naar 15 procent gaan, misschien gaat die wel naar 20 procent. En wij gaan in die flexmarkt een andere rol spelen... waar we nu heel bekend zijn van uitzendkrachten. Mm -hmm. uh, zie je dat we mm -hmm. al meer ZZP'ers bemiddelen en ook andere flexvormen bemiddelen. Dus je zal zien dat die, dat die definitie wat anders wordt... en daardoor ook de percentages anders worden. Ja, euh, nou, is dat nou, is dat nou, als je met die flexwerkers bezig bent, prettig voor je bedrijf, dat je eigenlijk toch de loyaliteit mist van iemand die, nou ja, laten we zeggen vijf jaar in vaste dienst is, dan heb je iets met zo'n bedrijf. Je bent toch altijd een beetje bang dat, dat ja, het komt erin, het gaat eruit, en het volgende hm. bedrijf, loyaliteit. Ja, je zou als bedrijf op een heel andere manier moeten gaan denken. Uh, de generatie die nu op de arbeidsmarkt komt... die is absoluut heel loyaal voor de projecten doen, die ze doen... voor de momenten dat ze zich aan een bedrijf verbinden. Als je als bedrijf een strategie ontwikkelt waarin je zegt... ik wil, mijn mensen, uh, ik wil jonge mensen aantrekken ik wil ze 15 jaar aan me binden... vergeet het maar. Dus je zal als bedrijf je strategie aan moeten passen... om de mensen die er beschikbaar zijn. En, en wat wij ook bij bedrijven, uh, waar we ze ook mee helpen... is om te zorgen dat zij naast een bedrijfsstrategie... ook een personeelsstrategie ontwikkelen... Mm. die niet is van tien jaar terug of twintig jaar terug... waar uh, long life employment misschien nog veel meer uh, ja, van alle dag was... maar een, uh, een strategie ontwikkelen waarbij uh, ze daadwerkelijk kunnen zeggen... Dit zijn de krachten die ze beschikbaar zijn, dit zijn de, de vormen van contracten die we kunnen bieden. En dan gaan we op deze manier onze strategie koppelen aan het personeelsbestand. En dan zul je uh, die loyaliteit echt krijgen van mensen, maar voor een kortere periode. En oh, moet je maar maar dan, dan zijn. nemen ze de kennis die ze eventjes hebben opgedaan in jouw bedrijf ook weer lekker mee naar misschien ja. wel je concurrent. Ja, ook dat is iets waar je dus rekening mee zou moeten houden. En wat ik denk dat uh, absoluut niet te voorkomen is... als je kijkt dat jongere mensen uh, op dit moment ook niet één baan willen... maar er misschien wel vier of vijf banen willen... Uh, naast elkaar, en waar je multitasking had... zien wij ook komen dat mensen straks meerdere banen... naast elkaar willen hebben om ervaring op te doen. Mensen komen bij ons en zeggen... ik wil een traineeship en ik wil eerst eens bij de ABN AMRO kijken... dan bij de ING, dan bij de Rabo... en dan ga ik daarna wel eens beslissen waar ik nou echt verder wil... Dat zijn de wensen. Met een grotere schaarste zou je daar als bedrijfsleven op in moeten spreken. Meneer Linkers, u zal vast als bedrijf wel onderzocht hebben hoeveel mensen nu uit vrije wil, eigenlijk dat flexwerkerschap, de Ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, na, als het dan zo lastig is, en dat is natuurlijk in bepaalde sectoren, dan maar klusje, hier, klusje daar. Ja, ik kan u daar geen percentage op geven. Dat hebben we op die manier niet onderzocht. Wat je wel ziet, is je ziet een steeds duidelijke scheiding op de arbeidsmarkt. Als je. Uh, goed opgeleid ben. Dan heb je het voor het kiezen. Dan kun je ook de houding die ik net vertelde heel makkelijk aannemen. Heb je ook weer keuze om naar nieuwe banen te gaan. Bieden wij ook een, een, uh, ja, een, een diversiteit aan banen aan. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt... zie je dat het steeds, dat het steeds moeilijker wordt. Dat we overschot hebben. En ik voorspel ook dat daar uh, meer mensen... Uh, zullen blijven met uh, knokken voor een baan. Uh, periodes van werkloosheid. Daarin is de oplossing mensen continu blijven scholen en zorgen dat ze daadwerkelijk klaar zijn... voor die meer naar de bovenkant van de arbeidsmarkt. Want die arbeidsmarkt wordt een global arbeidsmarkt, die is wereldwijd. En bedrijven in Nederland vooral, die moeten dat gaan snappen. Je kunt hier niet meer omheen. Dit nee. wordt de toekomst. Bedrijven, of... mensen zelf, hè, want als je aan de onderkant van die arbeidsmarkt zit... heb je ook een eigen verantwoordelijkheid. En ik denk ook de overheid, samen met opleidingen... daar zul je continu mee aan de slag moeten zijn. Nou, u heeft het ook nogal even werk, lijkt me. Absoluut. Oké, okay. hartelijk dank. We spraken met Hans Leentjes, lid van de Raad van Bestuur van Manpower. Dank voor uw komst. Ja. Wilt u op de hoogte blijven van de onderwerpen van Tros in Bedrijf? Abonneer u dan op de Tros Radio 1 nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie op onze website trosinbedrijf.nl. De cruisevakantie wordt in Nederland steeds populairder. Dat weet ik omdat mijn collega Peter de laatst op een cruise Hallo. is gegaan. En die <laughs> zei altijd, daar wil ik niet doodgevonden worden. Nou, hij deed het toch. Het aantal geboekte cruisereizen is in een jaar tijd met maar liefst een derde toegenomen. Zo maakte de Dutch Cruise Council afgelopen donderdag bekend waren het vroeger vooral reisjes voor bemiddelde bejaarden stellen. Tegenwoordig monster ook vrijgezellen, jongeren en hele gezinnen aan. Bij ons de gast is Patrick Cepero, eigenaar van CruiseWinkel.nl... en dat is een van de grootste aanbieders van cruisevakanties in ons land. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een stijging van 33% in het eerste kwartaal... in vergelijking met vorig jaar, het eerste kwartaal. Over wat voor aantallen praten we dan? In principe is de cruisermarkt in Nederland zeer klein... als je het vergelijkt met tot het totale aantal ja. vakantiegangers. Maar uh, in Nederland is de cruisermarkt 70 passagiers per jaar groot. 70.000 pas, 70 passagiers, passagiers. passagiers. En dat is klein, zegt en, en Maar Dat die is klein pro... houden tot, tot de 16 miljoen inwoners die wij natuurlijk ja. hebben. Want die 70.000 wordt puur gekeken van, uh, naar die 70, 16 miljoen inwoners. Ja, maar hoe, over hoeveel mensen in het eerste kwartaal, inclusief die die nou, stijging? Waar ze het over hebben is dat er 33% groei is opgetreden... Ja. Naar, aan, naar aanleiding van het eerste kwartaal vorig jaar. Dus ja, goed, hoeveel passagiers hebben geboekt in die uh, in dat eerste... eerste kwartaal? Die, dat, is, uh, nog niet dat is nog niet helemaal vrij. Dat is niet helemaal Dat kunnen we pas aan het eind van dit jaar bekijken. Oké. Okay. Uh, hoe, hoe werkt uw bedrijf nou precies, dat, dat cruisewinkel.nl? Ik bedoel, ga naar... In, het, is .nl, dus ik neem aan, het is een webwinkel. Ja, we hebben, we hebben twee uh, uh, locaties. We hebben één uh, locatie hier in Amsterdam, of tenminste in Amsterdam. Dat is een steenlocatie. Dat is een steenlocatie. Ook. En daar vandaan wordt het uh, internetbedrijf gerund. En we hebben ook een locatie in Antwerpen waar ons Belgische filiale voor zit. Oké, okay, hoe werkt het precies? Ik ga naar. De... Mensen, nou eigenlijk exact hetzelfde: dat u een vakantie online zou boeken bij een andere aanbieder. en dan bijvoorbeeld naar een Grieks eiland. U vergelijkt gewoon alle uh, aanbieders van. Correct. Wij kopen Proces. hutten direct in bij uh, vele maatschappijen. Ja. Zodat mensen uh, iets kunnen hebben, wat wij iets kunnen bieden wat de andere niet heeft. En daarnaast uh, kunnen wij natuurlijk ook voor mensen uh, precies op maat samenstellen... wat zij willen als ze zeggen, ik wil van die rijderij een die hut uh, boeken. Maar hoe, hoe kwam u daar nou bij? Om, u, u bent in 2006 begonnen, hè, begreep Correct. ik. In ja, jaar nou, Dat uh, was natuurlijk nog wel net voor de crisis. Maar nou, cruises was toch dat, dat was voor rijke Amerikanen. Klink, en, en, maar ja. voor de Nederlanders deed je dat niet. Waarom begon u daarmee? Uh, in de tijd in 2006 toen, uh, had ik toch wel door dat uh, het enige wat in Nederland... niet goed werd aangeboden in het touristisch vlak, dat was het gebeuren. En als je toen keek, toen had ik al die cijfers gehoord... hoe dat zat in Nederland ten opzichte van de rest van de wereld. En toen zag ik gelijk, hé, hey, daar is een stukje te groeien als we kijken naar de omliggende landen hier, uh, Engeland, Frankrijk, Spanje, maar ook Amerika... daar is het een volwassen cruisemarkt, mm. daar die in Nederland niet volwassen is. Maar, maar die is moet... die stijging nou alleen te verklaren omdat het door u onder andere wel. meer aangeboden wordt? Waarschijnlijk of, wel, of zijn ik er denk er dat andere dat er redenen zeker mee ervoor. te maken heeft. De cruises zijn ook veel goedkoper geworden volgens mij, dat door de, keer de crisis. Het is natuurlijk een beetje een NN-verhaal aan het worden. De tijd dat wij dat aangingen bieden, waren er een aantal cruisaanbieders in Nederland... Uh, die deden dat op een heel andere manier dan dat ik dat doe de, do, en de, deed... Hoe dan? Zij deden dat toch eigenlijk meer, zoals u zelf al aangaf in uw intro... Voor oudere mensen. Dus toch met een. in een bekende groep proberen ze datzelfde verhaaltje steeds weer te verkopen. Mm -hmm. Maar groei bereik je daar niet mee. Ik heb gedacht toen in de tijd. Uh, dit kan anders. Dit kan, uh, dit kan veel vlotter. Dus je zal het op een Jeb en Janneke taal moeten vertalen. En niet over tonnages gaan praten. Maar gewoon over een schip dat van A naar B vaart. Mm -hmm. Als een resort wat je, met je meeneemt. Ja, ja, dat maar daar wordt het er ook niet beter van. Of je nou over nou, tonnages. De... of je gaat van A naar B. Nee, kijk. Als je zegt tegen mensen. u gaat een fantastisch schip uh, betreden. wat u van Barcelona naar Marseille brengt. Dat is al een ander verhaal. Alles, dat u zegt, u gaat op cruise en u moet in galen en u gaat varen op een, op een schip met zoveel tonnage. Ja, maar de verkoopargumenten zijn toch... dat je meestal uh, gratis eten en drinken hebt in, in, bij een hoop van die dingen. Dat, elke, uh, nou ja, dat die schepen giga zijn, dat het zwembaarder zijn... en bioscopen en ja. elke avond de show is kortom... dat zijn toch je werkelijke verkoopargumenten. Oké, okay, maar de het punt was, hoe komt is die groei ontstaan? Nou, dat is ontstaan, denk ik, door onze manier van aanbieden. Daarnaast zijn die rederijen de laatste jaren steeds meer schepen gaan bouwen... die ook gevuld moesten gaan worden waardoor je natuurlijk een prijsverlaging hebt gekregen. Oh. En, die is natuurlijk ook, uh... en is ook het aanbod veranderd? Want ik lees dat je tegenwoordig met de gekste thema's op cruise kunt. Ja, de, heeft, heeft u daar ook uh, ja. de hand in gehad? Nou, Denkt ja, u niet... dan van, ja, nou, ik ga zo'n een cruise doen voor, nou ja, voor alleen singles of zo? Of, ja. uh, ja, die zijn, er komen steeds meer thema's en die nee, zijn heel breed. Wie je dat dan? Nee, dat, die zijn wij niet. We, we kunnen wel... reizen, uh, lijkt uh, ja, lijkt mij. Ja, het gaat er alle kanten op. Het gaat van golfreizen. De, de, waar je de speciaal met een cruiseschip alle hele mooie golflocaties... bijvoorbeeld in de kust, Spanje, Spaanse kust of Italiaanse kust aan doet. Maar het kan ook zo zijn dat je een, een dansroes uh, boekt. Dat waar, waar je dus jongere he? mensen van 25 jaar... Uh, die allemaal gemeenschappelijk uh, van het ene feesteiland naar het andere feesteiland uh, varen... Wat is het gekste wat je als uh, nou ja, thema uh, op een cruiseschip kan bedenken? Nou ja, goed bedenken wat ik gehoord heb. Ik heb er zelf nog niet uh, uh, erg veel ervaring mee gehad, maar wat ik gehoord heb in Amerika zijn tegenwoordig de cougar cruises. De wat? Cougar Cruisers. En dat zijn dan cruises voor uh, de voor cougars. Swingers. Cougars. cougars. Cougars. Ja, swingers. Cougars, cougars. waren toch uh, oudere ja, dames ja, die met die jongere mannen. mannen. Ja. Cougars. Cougars. Cougars. Ja, ja. Wa Waren drukker in de gangpaden... en op het... Uh, uh, ja hoe heet die gangen... tussen de hutten door is dan op, de, op het... Uh, nou, Zoiets zo, zo, zo, kan ik me voorstellen in ieder geval. Ja, dus het gaat tegenwoordig alle kanten op. Je kan dus als, uh, nog steeds op... in gala aan boord van een fantastisch mooi cruiseschip... van A naar B varen. Maar je kan dus ook... nog feestcruises doen of, of golfcruises. Dus het is het steeds breder publiek... wat deze manier van vakantie ontdekt. Ja, Dus je kunt echt helemaal zelf gaan uitzoeken van... Nou, ik wil niet aan een, uh, aan een cruise uh, waar... Uh, kinderen zijn en dan heb je een kinderloze uh, cruise. Zijn, bijvoorbeeld, zijn Dat, leuk, er zijn dat soort dingen waar uh, toch wordt geattendeerd. Betaal je geen daar kinderen? nou meer voor als, het, als er een thema aan verbonden is? Dus nee, bijvoorbeeld hoe, hoe muziek of nee. dans. Want dan, je, je zou toch verwachten, daar moeten ze toch, eh, als het bijvoorbeeld een muziekcruise uh, is, dan moeten ze toch artiesten aan boord hebben. Dat je dat dan dus weer meer betaalt? Nou, klopt. Dat, is natuurlijk, natuurlijk, dat moet betaald worden. Uh, maar goed, u begrijpt ook dat het te maken heeft met beschikbaarheid. Uh, hm. Hoe meer de beschikbaarheid er overblijft, hoe goedkoper die zal worden. En dat is ook met, met themacruises zo. Dat het dat betreft ontloopt dat zich niet van de rest van de vakanties. Is het een stukje duurder toch dan de gewone? Nou, als je per saldo terug gaat rekenen naar een cruise en wat je betaalt als je naar, uh, ik noem maar wat, nog een keer een Grieks eiland moet en daar je eten moet kopen en je drinken moet kopen, dan ben je toch naar verhouding evenveel of soms wel duurder uit omdat dat je dat bent aan boord van een cruiseschip. Een cruiseschip is bijna altijd uh, vol pensioen. Drankjes zitten er over het algemeen gedeeltelijk bij inbegrepen. Ja. Je hebt je vertier aan boord, zoals shows en uh, uh, uh, eilanden die maar, je bezoekt. En dat gaat dan verder. Maar meestal, hè, dan is de basisprijs is vrij goedkoop. En dan denk je, oh, met alle eten en drinken erbij, dat is echt een koopje. En dan als de eindafrekening komt, met alle excursies en de alcoholische versnaperingen... dan uh, ding, ding, ding, ding, ding. Klopt, het kan ding, ding, ding zijn, maar over het algemeen kan het ook... Uh, Puur ligt het aan degene die wat uitgeeft. Ik ken ook mensen die <laughs> op water gaan en uh, geen excursie boeken. Dus dan kan je het uh, houden bij de prijs die je op dat moment bepaald hebt uh, in Nederland voor die cruise. Ik zal niet uh, werken bij de Cougar Tour. Lijkt mij. <laughs> nee. Ja, nee, nee. nee. Hoe, hoe, hoe vond jij je cruise? Ja, geweldig. Ik had namelijk ook toch. Uh, ik ben langs de, de, de Emiraten gegaan. En simpelweg de enige manier om dat op een handige manier te doen... Klopt. was gewoon met ja. de schip. Ja. En dan zie je Klopt. vijf Emiraten in acht dagen. Nou, fantastisch. Maar ik had inderdaad gedacht... nou, dat zal voornamelijk rolstoelen en andere moppelen. Nee, geen sprake van. Klopt. Ja, het, het was klopt. ongeveer uh, mensen van rondom de veertig. Ja, klopt, middellijk. Ze zijn een heel stuk moment. jonger ja. dan jij. Ja, inderdaad. <laughs> nou u de ouderen. Ja. Ja. Wat zijn eigenlijk de populairste bestemmingen van cruiseschepen? Ja, goed, het scheelt een beetje per, per boekingsmarkt. Maar als je naar de Nederlandse markt kijkt, is het over het algemeen de Middellandse Zee. En de Noorse Fjorden, Sint-Petersburg, Middelsezee... Die, met die waar ze een paar weken geleden zijn blijven ja, dobberen. Die, ja, die. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dat is toch heel populair, nog steeds. Ja, nog <laughs> steeds je... wordt die geboekt. Maar luister eens, hoe zit dat? Want er zijn net, we doen met veel rederijen zaken... om daar hutten in te kopen op hun cruiseschepen. Zijn er ook goede en slechte... of reders die bijvoorbeeld met een paar gammelen boten... Uh... Ja, er zijn zeker reders bij die wat minder uh, oog hebben... voor veiligheid en voor uh, service. Uh, cruising, is daar of... niet als net in de luchtvaart ook uh, toezicht op... Uh, er is ook wel toezicht op, maar toch op een andere manier. Met de luchtvaart. De luchtvaart heeft een overkoepelende organisatie. Die heet IATA. Uh -huh. Dat is niet zo bij de cruises. Uh, wij zelf boeken alleen maar schepen. Of tenminste, wij doen alleen maar zaken met schepen. die in ieder geval vier sterren zijn. En meer. En, dus in ieder geval de betere soort. en waar service op verleend wordt. Uh -huh. En veiligheid uh, hoog in het uh, vaandel staat. En uh -huh. zijn die ook allemaal zo giga groot. dat je daar met. ik heb het met 4000 hutten. dat je daarmee... dat je denkt. Nou, oh. 4000 hutten. Dat nou ja, is een, weet ik veel. Want hoeveel veel? hutten zitten er ja. gemiddeld op de. Nou schip? ja, het grootste wat u al aangeeft. dat is. Uh, dat is een schip dat heeft rond de 6.000 passagiers, kan die herbergen. Maar wij hebben ook schepen voor 100 passagiers. Dan heb je 50 hutten. dus dat valt stukken mee. En alles wat daartussenin zit. En dat is gewoon, ja, je betaalt naar, naar, naar wat je boekt. Dus, de investeringen om zo'n schip te bouwen zijn gigantisch. Hè? Correct. Maar over wat voor bedragen heb je het? Voor zo'n schip van inderdaad die 2.000 mensen van Artinik? Ja, nog, kijk, 2.000 he? mensen, dan moet je rekenen dat er toch ongeveer gemiddeld zo'n 500, 600 miljoen... Ja voor nodig is om dat te bouwen en in de vaart te krijgen. En wat voor maatschappijen zijn dat die dat soort bedragen kunnen investeren? Toch vele, want dat zijn, er zijn vele maatschappijen die dat toch nog kunnen. Er zijn een aantal hele grote maatschappijen op de wereld. En die zitten toevallig beide in, in Amerika, zoals u al begrijpt. Er zit daarnaast een hele grote uh, Europese reder in, in de markt. En er zijn er toch nog legio die dat kunnen betalen. En bij Nederland zit er nog groei in de markt. Je ja, denkt heel, dat er nog Nederland steeds meer de... Nederlanders op ja. cruise zullen gaan? Zoals ik al het begin aangaf, de Nederlandse cruisemarkt is onvolwassen. Er gaan nu 70.000 mensen op vakantie. Hebben we een volwassen markt te vergelijken met de omliggende landen... dan moet u denken dat er ongeveer 160.000 à 200.000 mensen op een cruisevakantie gaan. Dus we hebben nog heel veel te groeien in Nederland. Als enige land hier in West-Europa. Ik ben ook al bijna om, hoor, Daar met die Cougar... Uh... Nou, ja. Pff, je gaat waterskiën achter dat ding. We spraken met Patrick Sepero, Hij is eigenaar van CruiseWinkel.nl. Dank u wel. Graag gedaan. Nederland loopt internationaal voorop... als het gaat om grensoverschrijdende fusies en overnames. Uit een deze week gepubliceerd onderzoek... van adviesbureau Corporate Finance International... blijkt namelijk dat Nederlandse bedrijven... meer dan de helft van al hun overnames in het buitenland doen. Over het hoe en waarom gaan we praten met Roel Steeg, voorzitter van Corporate Finance International. Goedemiddag. Uh, meer dan de helft van de overnames worden gedaan dus over de grens. Waarom eigenlijk? Ja, dat hoort denk ik bij ons land. Het, het gaat overigens twee kanten op. Wij als Nederlanders kopen veel bedrijven in het buitenland. De helft van alle overnames die we doen als Nederlandse bedrijven... en als private equity investeerders is in het buitenland. En dat gaat ook vice versa. De buitenlanders komen ook graag Nederlandse ondernemingen kopen. Dat is ook ongeveer de helft. Dus van alle Nederlandse bedrijven die worden verkocht... gaat ook de helft naar, naar buitenlandse maar het, het, partijen. Maar het nieuws is dus niet dat dat nieuw is... dat zoveel Nederlandse bedrijven worden overgenomen door buitenlanders en andersom. Nou, dat is altijd al zo geweest in Nederland. Het is altijd zo geweest, alleen het algemene beeld is... dat uh, vooral de Nederlandse bedrijven worden verkocht aan de buitenlanders... en dat we Nederland zo weinig overhouden. En dat blijkt dus niet te zijn. Als je kijkt naar het percentage van het aantal transacties... dan nemen we eigenlijk nog meer bedrijven over... In het ja. buitenland. Mag ik even vragen over, over meer hebben we het steeds? Over hoeveel bedrijven hebben we het? Nou, uh, we hebben gekeken naar de afgelopen vijf jaar wereldwijd. Dus in de periode 2005 tot en met 2010. En dat was ongeveer 250.000 overnames en transacties die we dus hebben. Nederlandse bedrijven die. Buitenlandse bedrijven overnemen. Maar ook uh, Braziliaanse bedrijven, die uh, in. Oh, dat in, uh, is in het al wereldwijd. Het was wereldwijd. Ah, okay, en We goed. hebben het ook per continent bekeken. al heel veel. Ja, en, ja. Uh, maar mag en... ik dan even vragen hoeveel buitenlandse bedrijven zijn er overgenomen door Nederlandse bedrijven? Uh, nou, bijvoorbeeld het afgelopen jaar... Uh, zijn er ongeveer 1100 bedrijven gekocht... en ongeveer 1300 bedrijven uh, aan de, in het buitenland gekocht. En eens, geef eens wat voorbeelden van die aankopen. Wat zijn dat voor bedrijven? Waar hebben we het dan over? Nou, het zijn dus uh, alle bedrijven... dus dat gaat van heel groot naar heel klein... Uh -huh. Uh, maar we hebben een top 10 gemaakt van de meest aansprekende transacties die er dan ja. hebben plaatsgevonden. En wat daarbij wel opvalt, is dat het eerder in de jaren 2007, zeg maar, uh, voor de crisis was, dan uh, in de afgelopen 1, 2 jaar. Want we hebben toch uh, een flinke stap dus teruggezet. Er is een daling in geweest in die overnames. Dus, dus het, het is uh, teruggegaan naar uh, 30, 40 procent van het aantal transacties in 2007. Dus okay. een hele sterke daling uh, geweest. Waarom kom je nou als Nederlands bedrijf uiteindelijk in het buitenland terecht met je overname? Um, ja, ik denk dat daar gewoon een brede interesse is in de Nederlandse wereld. Ja, dat begrijp ik. Maar ho hoe ga je toch eerst in je eigen land kijken, of niet? Nou, dat, dat is dus niet zo bij Nederlanders per definitie. Het is denk ik ook sowieso verstandig, want wij adviseren dagelijks bedrijven bij hun overnamestrategie. Om te kijken of wat is de strategie die ik heb, en welke richting wil ik groeien en waar kan ik dan het beste mijn strategie realiseren. Wat, wat waren een aantal van die spraakmakende of aansprekende transacties? Nou, een, van... een paar grote is bijvoorbeeld geweest de verkoop van ABN AMRO. Ja. Dat was een RFS. Ja, dat was ook een groot succes. Uh, het is in ieder geval een hele grote transactie uh, geweest. Oh, sorry. Ja, dus, uh, maar er staan uh, ook allerlei andere bedrijf, bedrijven in... zoals uh, Royal Dutch, hè? dus de, de, de Shell... Die doen hele grote overnames, wat relatief weinig aandacht uh, krijgt. Heineken natuurlijk. Ja. Nou, in Mexico? In de top 10. Nee. Wat oh. je bijvoorbeeld ziet is uh, ING, die in Turkije nog een bank uh, koopt, die dan de positie inneemt. Dus het zijn een aantal dingen. Zijn er nog een aantal belangrijke sectoren waarin Nederlandse bedrijven geïnteresseerd zijn om die over te nemen in het buitenland? Ja, dat is ook gelinkt aan onze eigen sector, sectorindeling, zeg maar. Bij ons is de zakelijke dienstverlening, Nederland is een dienstverlenend bedrijf... en ook een logistiek, of een dienstverlenend land en ook een logistiek land. Dus je ziet heel veel overnames plaatsvinden in de dienstverlening. En dat zit... In... Noem eens een paar voorbeelden. Uh, nou, Randstad is bijvoorbeeld heel actief... als het gaat om uh, overnames in de mm -hmm. uitzendwereld. Uh, USG heeft een aantal uh, transacties in, uh, in Duitsland gedaan, bijvoorbeeld. Uh, maar ook buitenlandse bedrijven die naar Nederland komen... zoals uh, ADECO, die nog uh, bedrijven bijkopen, et cetera. En in welke uh, landen vinden wij het dan interessant om bedrijven te kopen? Want ik kan me voorstellen dat... Uh, ja, ik weet niet, Wij Nederlanders gaan natuurlijk overal ter wereld zaken doen. Dat ja, is, uh... dat klopt. Maar we hebben wel een hele sterke voorkeur. Uh, dat was altijd de afgelopen vijf jaar Amerika, Engeland en Duitsland. Uh -huh. Ik had zelf ook iets meer China over uh, verwacht. Want we hebben top ja. 20 gemaakt per jaar. En China staat de laatste twee helemaal niet meer in terug te vinden. En wat ik een hele verrassende nieuwkomer vond... en uh, die heeft zich eigenlijk de afgelopen vijf jaar de, uh, op een stabiele manier naartoe uh, gewerkt... dat dus op de derde plaats is uh, Rusland. Toch wel. Dat... Ja. Wat verbaast u vanwege? Nou, ik, het, het is niet zozeer de publieke opinie... dat er nou zo heel veel bedrijven gekocht worden in, nee. uh, in Rusland. En vice versa. Nou, hoor, de, de publieke opinie is dat je het maar beter niet kan doen. Want voor je het weet wordt het Correct. spul afgepakt. En uh, je bent gewoon driekwart van de tijd aan het onderhandelen bij de grens... ongeveer om een paperclip naar binnen te krijgen. En je moet een heleboel meer geld betalen, Precies. Toch? Nou ja, dat... Uh, maar goed, je kan ik... ook heel rijk worden als dat eenmaal gelukt is. Hè? Daar ja. zijn wel wat succesvolle nee, maar... voorbeelden ook van. Nee, ja, tuurlijk. Maar ja. daar krijgt u toch mee te maken met dit soort voordelen... die we nu net neerzetten? Dat zijn wel degelijk voordelen. Ik denk wel dat ook hiervoor dat bedrijven uh, weten... dat er extra risico's aan hangen. Hè. Het is toch een ander politiek klimaat dan we hier mm. in, uh, in West-Europa mm. hebben. Maar dat er uh, toch ja, hele grote uh, en belangrijke redenen zijn... om daar wel naartoe te willen. Noem er eens een paar. Wat, uh, niet alleen voor Rusland, hoor, maar mm -hmm. überhaupt. Om in het buitenland bedrijven over te nemen. Wat is de belangrijkste reden voor Nederlandse bedrijven om dat te doen? Dat is vaak uh, nieuwe afzetmarkten uh, versneld te kunnen bereiken. He, dus geografische groei. Uh -huh. En dat, soms gaat het om uh, productinnovatie, maar dat zie je eigenlijk veel meer de omgekeerde reden zijn. He, dus Amerikaanse bedrijven kopen bijvoorbeeld heel graag Nederlandse bedrijven, omdat we hier in Nederland uh, veel aan productvernieuwing doen. Ja, maar uit dat onderzoek wat u gepubliceerd heeft... blijkt dus dat we daarin buitengewoon oplopen. En dat we daar dus ook redelijk uniek in zijn. Hoezo dan? Ja, dat zijn dingen die wij ons misschien niet dagelijks uh, realiseren. Maar wij, uh, mede ook door de wet en regelgeving... die we toch wel vaak als troef ervaren... maar wij zijn nog redelijk flexibel. Ik had uh, de afgelopen drie dagen onze internationale... Uh, Leden te gast in Amsterdam. En als ik dan zoals gisteravond met mijn Amerikaanse partner spreek. Dan zijn daar de wet- en regelgeving procedures zo veranderd dat als je daar een nieuw product wil ontwikkelen op het gebied van food, duurde dat eerder zes maanden voordat je dat proces doorlopen had. En tegenwoordig is dat opgerekt naar 18 tot 24 maanden. Waardoor mijn Amerikaanse collega zegt: ja, we kunnen beter dat product in Nederland ontwikkelen bij een Nederlands bedrijf, en vervolgens het bedrijf kopen. Ja. Dus, dus het beeld dat wij zoveel regels hebben, uh, die uh, ondoordringbaar oerwoud in, in administratie, dat valt dus eigenlijk wel mee. Het is allemaal relatief. Ja, <laughs> ja die Food and Drug Administration die u noemt, dat ja. is ook wel een uitzondering in de Verenigde Staten natuurlijk. Hè? Ja, dat is ook zo. Maar je ziet het ook, uh, wij zijn behoorlijk transparant als economie. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de Nederlandse postmarkt, de, we hebben in Europees verband afspraken over gemaakt om dat te liberaliseren. en Bij Nederland hebben we dat gedaan, maar de andere landen... Uh, uh, nog niet. Wij zijn, dus, zijn dus een redelijk flexibele en open economie. Dat heeft natuurlijk al grote voordelen. Ja. Wij zijn aantrekkelijk om overgenomen te worden, onze bedrijven. Ja. En wij zijn goed in het overnemen van bedrijven. Ja. Wat levert het ons nou op, die flexibiliteit en die openheid... en al die fusies en overnames? Nou, een, Toch een relatief belangrijke internationale positie. En uh, naar mijn idee ja, ook... Een dat zegt welkehaar. me niks. Wat, wat, wat brengt dat met zich mee? Uh, nou, een goede reputatie in het buitenland. Uh, wij hebben als Nederlandse bedrijven een, een goede reputatie. Ja. Uh, en concreet? En dat, nou, concreet uh, waar, het, waar dat op gebaseerd is. Nee, wat dat dan concreet oplevert. Nou, voor, de, voor onze economie. Het levert onder andere een uh, geldinstroom van ongeveer 40 miljard op... voor de bedrijven die we hebben verkocht in 2019. 40 miljard? 40 miljard. En dat is, uh, zijn bedrijven die hier uh, zijn, uh, tot wasdom zijn gekomen, zeg maar. En vaak ook hier opgericht. Maar dat is natuurlijk niet 40 miljard, schoon in je zak steken. Het uh, heeft alles te maken natuurlijk met de investeringen die gedaan worden. Ja, het is een totaalbedrag wat je, wat je dan krijgt ja. in zo'n jaar... voor alle investeringen die je daarvoor hebt. Wa en wat is dat dan? Ja, dat heb ik niet uh, kunnen onderzoeken. Maar dan uh, wordt het pas interessant om te berekenen, natuurlijk, wat er aan de hand is. Ja. Want 40 miljard is natuurlijk een, een gigantisch aantal. Maar ja, als je er, uh, nou, ik zeg maar, uh, duizend miljard investeert, ja, dan is het dus niks. Nee, maar dat zijn niet de bedragen. Ik nee. heb ze hier niet bij me. Maar het is ook een eenmalig uh, bedrag voor 2020. U noemde ja. het net even in bijzin: de sentimenten die er toch bij komen. Uh, in veel landen. Is het zo dat als bijvoorbeeld een Chinees een toonaangevend bedrijf koopt, dat daar behoorlijk hard over tekeer gegaan wordt? Hoe is dat in Nederland? Minder. In Frankrijk uh, gaan die uh, discussies natuurlijk ook uh, bijvoorbeeld heel hoger op, veel hoger oplopen. In ja. Italië er zijn wat landen waar je dat uh, prominent ziet. In Nederland vinden we dat allemaal erg jammer. en... Uh, gaan we daar niet een heel erg principieel punt van maken. Dat valt wel mee. Je, je ziet het, uh, het afgelopen jaar bij de verkoop van Draca... wat een relatief uh -huh. groot Nederlands bedrijf was. Dat was ook interesse in Azië. Ja. Het een Aziatisch bedrijf. En daar is eigenlijk wel van gezegd, ook binnen de EU... Ja, moeten we dat niet toch binnen Europa misschien iets meer uh, ja. houden? En daarom is er nu een Italiaanse koper. Uh, ja. Dus... Uh, je merkt wel in het hele Europese verband dat wij er ook wel wat meer in gaan meedenken. Maar we zitten er niet zo principieel in als uh, sommige andere Europese landen. Totdat tot er een keer ergens natuurlijk hartstikke misgaat. Liefst bij een nutsbedrijf, want dan is de beer los natuurlijk. Uh, dat is een hele belangrijke, cruciale sector. Maar je hebt het ook gezien bij de banken uh, uiteraard. Met ja. alle bewegingen met uh, ABD Amro en, uh, en Fortis en ze waren het toch om het. Uh, ja. met... nutsbedrijven ja. ja. tenminste, tenminste, dat dachten wij totdat uh, het fout ging. Maar het is, het is natuurlijk ook zo dat we heel vaak niet weten welke bedrijven in welke handen zijn. Hè. Kruidvat in Chinese handen. Hoeveel mensen weten dat eigenlijk? Het is niet ja. algemeen bekend. Dat is maar, niet algemeen uh, bekend. U en ik wist het wel. Dus, ja. Ja, nou, maar in uh, China weet ook niet iedereen er nee, maar komt. goed, uh, Want wat, dat hoor je dus wel eens, als je, als je dan weet wat er allemaal in buitenlandse handen is, dat mensen dan denken, oh, en dan eens worden ze bang van uh, nou, het, het, het, het, het geele gevaar, noem ik maar even. Nee, maar het is inderdaad, het is veel meer wereldwijd al internationaal dan wij hier denken. En uh, het is ook niet ja. iets wat uh, misschien uh, altijd het belangrijkste onderwerp hoeft te zijn. Het gaat erom of het goed gaat met de bedrijven. En dan wordt, iedere aandeelhouder kan erbij horen. Even tot slot, want u had het net over in de crisis... Uh, hebben we minder overnames en fusies gehad. Het feit dat het nu weer aantrekt, uh, ook de fusies en overnames weer... dat betekent de kassen zijn goed gevuld en de crisis is uh, dieptepunt voorbij. Het dieptepunt lijkt voorbij, maar het blijft spannend hoe het gaat... met uh, landen als Griekenland nu bijvoorbeeld, hè, wat dat voor een impact gaat hebben. Maar we zitten op de, op de goede weg en uh, het is duidelijk een, een toename... een aantal uh, overnames. Ik vind het stukken geweldige zin. En dan zijn we opeens weer op de goede weg... Ja. U, u zegt volgens mij op dat moment maar wat moet natuurlijk ook. Want je nee. kan moeilijk zeggen, als ik in de boeken kijk... is het één treun is, dus wat we hier van het jaar nog aan fusies gaan doen... is bijna niks. Maar het gemak waarmee u zegt, nou, we zijn op de goede weg... Nee, we hebben, echt, we hebben het onderzocht ook. En je ziet dat het aantal fusie- en overnames, ook de waarden die er dat is gegroeid. En het is in Nederland met 6% gegroeid, waar het wereldwijd met 5% is gegroeid. En als je vergelijkt naar 2007 tot en met 2008, en toen was er gewoon een daling in het aantal transacties met 50, 60%. Dus het, het, we zijn wel behoorlijk diep gegaan, maar we zitten weer in een stijgende lijn. Dan zijn we nu op de goede weg. U <laughs> hoorde Roel Tersteeg van het adviesbureau Corporate Finance International. Hartelijk dank voor uw komst. Ja, mag ik nog uh, toevoegen? Tros in Bedrijf is ook te vinden op Twitter. Twitter.com-tros in Bedrijf. U, u wilde nog één ding zeggen? Oh, ik ga te downloaden en ik krijg heel veel aanvragen. Oh, dat onderzoek van u? Ja. Oké. Okay. zal ik dat websiteadres anders? Ja, uh, mensen kunnen terecht op, op onze site. Oh, dat weet ik niet. Dat is nog niet zo. WWW, trots in bedrijf. En, dan en daar vindt het Ja, Oké, okay, nou, ja. Dat is prima. Dank u wel. Nee, je roelt er Bij ons is aangeschoven inmiddels Willem Overbos van MKB Service Desk. En zoals elke week neemt hij belangrijkste en opvallendste de MKB-nieuws met ons door. Goedemiddag, uh, Willem. Goedemiddag. Uh, om te beginnen, um, ik heb begrepen dat um, het aantal mensen dat voor zichzelf is begonnen is weer toegenomen het afgelopen jaren. Ja. Ik zeg, dat is goed nieuws. Ja, hoeveel? Er, hoeveel? Die blijheid van jou. Ja, ja het zijn er weer 125.000 nieuwe ondernemers bij. En dat Kijk, is natuurlijk mooi. hij zit ook echt handig vrij. Ja, als u de webcam, en, webcam aan zou hebben, dan gelooft u hem. Ja, ja nou, ik vind het ook echt mooi dat steeds meer mensen kiezen voor dat ondernemerschap. Uh, dat ze toch de kansen zien van het, uh, het hebben van een eigen bedrijf. Of het overnemen van een bedrijf. Uh, in ieder geval, het is een hij positieve signalen in de economie. En je vergelijkt dit met vijf jaar geleden. In 2005 waren het nog maar 80.000 starters per oh, jaar. Maar 125.000 even op het totaal. Hoeveel ondernemers hebben we eigenlijk in Nederland? 863.000 volgens het CBS. Pff, um, dan is 125 in één jaar erbij. Wel een ongelofelijke hoop. Stoppen er ook natuurlijk een aantal... Uh, maar het is inderdaad een enorme stijging. Want in 2005, wat ik net zei, waren het nog maar 80.000 per jaar. Nu zijn dat er 125.000 per jaar. Kleine kanttekening misschien. Er zitten een heleboel ondernemers zelfstandige ondernemers zonder personeel bij... die geen baan meer hebben en dus ook voor zichzelf beginnen. Dus dat moeten we wel meenemen. Afgelopen dus die twee... een, de noodzaak hebben om voor zichzelf te beginnen. En waarvan we waarschijnlijk ook een hele hoop het ook weer niet gaan redden. Die het wat moeilijker hebben inderdaad. Want ja. het, is niet, het is niet makkelijk om uh, zelfstandig... te om... zijn dat er? Dat is een groot percentage. Ja, uh, ja uh, dan, dan je... weten we het opeens het cijfer niet meer, Willem. Ja, oh, wel dan oh. weten we het cijfer wel. Ik geloof dat zelfs 75.000 zzp'ers zijn. Dus in die 75.000 zit een groot percentage van mensen die vanuit loondienst voor zichzelf beginnen. En met name die enorme stijging in de dienstensector verklaart denk ik ook dat er heel veel experts zijn. Dus heel veel, ja, heel veel mensen die een bepaalde expertise of kennis hebben opgebouwd in loondienst voor zichzelf beginnen. En die expertise proberen uh, te verkopen. Even nog dezelfde vraag die we aan de uh, uh, man van de raad van bestuur van Manpower stellen. Namelijk hoeveel mensen doen het nou echt uit vrije wil en niet omdat ze dus eigenlijk een beetje klem komen te zitten... en niet makkelijk een baan kunnen vinden. Is, is daar iets over te zeggen? Nou, als je t, er zitten natuurlijk de, de trajecten die je via het UWV hebt... en dat je vanuit daar in het, in het ondernemerschap wordt begeleid... dat zijn volgens mij relatief kleine percentages. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die echt voor zichzelf kiezen... van nou, ik heb eh, een kans om in het bedrijf te blijven werken... en daar geen perspectief meer hebben. Ik krijg daar een, een paar jaar salaris mee en ik begin voor mezelf. Want dat is natuurlijk dan in één keer een heel aantrekkelijk ja. perspectief. Omdat je dan een stuk zekerheid hebt in een paar maanden... of misschien wel een half jaar aan inkomen, uh, wat je achter de hand hebt. Dat betekent ook dat je een half jaar tot een jaar hebt... om te zorgen dat je uh, je bedrijf gaat opbouwen... of in ieder geval je klanten gaat vinden. Jij zei, uh, het zijn voornamelijk... Uh, die eenpitters uh, zijn voornamelijk in de dienstverlening ja. bezig. Hoe belangrijk zijn die nou voor de economie? Uh, zijn, zijn, zijn, zijn ze innovatief, zijn ze... Ja, dat is een leuk bericht wat het, uh, het EEM, een onderzoek wat het Economisch Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf heeft gedaan. Die, die concludeert dat het, de, de ZZP'er, het is natuurlijk een containerbegrip, ondernemers zonder personeel, uh -huh. uh, dat die behoorlijk bijdragen aan innovatie in het MKB. Terwijl je dat misschien niet eens zou Deer verwachten. Nee, ik denk, die doen een uurtje factuurtje. Ja, maar ze brengen met dat uurtje factuurtje juist wel die kennis naar binnen toe, die flexwerkers zoals dat in dat eerder onderwerp was. Ze brengen kennis naar binnen toe in het bedrijf. Dus het zijn niet meteen partijen die, of ondernemers die innoveren in termen van ze gaan nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Dus, dus je wil zeggen als voorbeeld... Uh, je hebt een adviesbureau en die kijkt bij bureau X en bij bureau Y naar binnen... Uh, of bij bedrijven X en Y naar binnen... en elke keer pikt hij daar wat kennis van mee... wat hij steeds weer opnieuw inbrengt in zijn advies aan het volgende bedrijf. Precies, dat is één ding. En het andere uh, voorbeeld kan zijn... dat je bent uh, in loondienst geweest bij een groot bedrijf... als specialist op uh, het gebied van uh, ICT. Die kennis die zitten natuurlijk gewoon in je hoofd, dus ja. die kun je meenemen. En als jij dan dat, die kennis gaat dus vermarkten, de toepassing van innovatie. Daar zijn ja. ze goed in. Ze daar zijn brengen... ze innovatief in. Ja, ze brengen gewoon kennis van bijvoorbeeld van grote bedrijven naar het MKB, naar het klein bedrijf. En daarmee helpen ze weer MKB. Dat is toch weer de motor van de economie, zeggen we dan met een glimlach. Maar dat is natuurlijk ook zo: weer vernieuwen en versnellen. En die innovatie brengen zzpers natuurlijk mee. En, en verschillen ze daarin van bestaande eh, MKB-bedrijven? Ja, als je kijkt naar de, de verschillende, het gedrag van, uh, van ondernemers in het algemeen. Van, van bedrijven in het algemeen, dan zie je dat daar wel verschillen in zitten. De, de innovatiekracht van bedrijven, MKB-bedrijven in het algemeen, zit hem veel meer op procesinnovatie. Het innoveren op basis van nieuwe producten, echt het uitvinden, zeg maar, of het verrijken van processen. Of een, een machine. Een machine of, of een, een... Echt een nieuwe productinnovatie of een nieuwe dienstinnovatie. Ze verzinnen mm -hmm. in de uitzendbranche bijvoorbeeld. Zie je dat de, de markt is: het zijn detacheerders. Nou, daar kun je natuurlijk ook op, op internet kun je daar een heel model voor verzinnen. Dan ben je echt als bedrijf aan het vernieuwen. Terwijl de kennis en de informatie die in ZZP naar binnen brengt, in vernieuwing is op, op gedrag en op proces. Is het voor, voor het geheel uh, interessant wat er gebeurt op dat gebied? Wordt er veel meer geïnvesteerd? Wordt er veel meer ontwikkeld? Um, in het algemeen bedoel je in het MKB of in het bijzonder door ZZP'ers? Want die investeren natuurlijk maar heel beperkt. Ja, dat is ja, een die, van de die, voordelen. Alleen van... die laatste zes maanden die ze van hun baas hebben meegekregen. En in een laptop en in een telefoon. Maar, ja, maar even, je bedoelt in het MKB wordt ja. daar meer in geïnvesteerd. Um, in 2011 is de verwachting dat er uh, nog steeds iets minder wordt geïnvesteerd in het algemeen. Uh, in het bijzonder zijn er wel een paar groepen, en dat is onderzocht door Motivaction. Uh, die wat meer gaan investeren. Dat zijn de vernieuwende mkb-bedrijven... waar de verwachtingen goed zijn... waar de ondernemers achter zitten... die ook echt op zoek zijn naar die vernieuwing. Die gaan meer investeren. Maar er is een hele grote groep... en dat zijn de honderdduizenden mkb-bedrijven... die eigenlijk nog vrij behoudend zijn. Omdat ze natuurlijk twee zware jaren achter de rug hebben... of drie zware jaren. Dat betekent dat het vet op de botten eigenlijk wel weg is. Dus je moet wel even een goed jaar draaien... of je moet die banken weer meekrijgen... om weer door te kunnen, om ja, te kunnen investeren. Ja, hoe staat dat erbij met die banken? Hè? Want het wordt... Het wordt nog steeds gezegd van, nou, die doen toch wel erg moeilijk met de kredietverlening. Is dat nog steeds zo? Dat is nog steeds zo, ja. Ik kan onmiddellijk zeggen dat daar niet heel veel verandering is gekomen. Je moet nog steeds bij een bank uh, je solvabiliteit, dus je verhouding eigen vermogen, vreemd vermogen, goed op orde hebben, om uh, gefinancierd te worden. Je ziet wel dat er steeds meer trends zijn om die financiering op een andere manier naar binnen te halen, bijvoorbeeld via crowdfunding. Um, is, maar is, mij... is dat een serieus iets, dat crowdfunding? Het is een heel goed alternatief ja? om... Uh... Ja, theoretisch gezien wel, nee, maar praktisch nee, gezien ook. Als je het puur in getallen uitdrukt... Uh, in de praktijk is het zo dat het merendeel van de ondernemers in Nederland... financiering zoekt van een bedrag tussen de 5 en de 100.000 euro. Dat zijn voor banken relatief kleine bedragen... met een relatief hoog risico en waar ze relatief veel kosten voor moeten maken. Maar, en die krijgen ze op die manier... de crowdfunding wil dus zeggen dat... Ze, uh, Family, friends en zeggen... friends. Je gaat dus te raden ja. bij je familie, bij je vrienden... Uh, en uit dat netwerk haal je geld op. Ja, um... Nou ja, maar zijn dat dan verschillende types ondernemers... He, die dan durven uh, te investeren of juist niet? Heel kort even, je ziet, uh, de ene, je kan ondernemers klassificeren in ZZP'ers en niet-ZZP'ers... of in ondernemers van een bepaald type en niet. Motivation heeft daar een heel leuk onderzoek in gedaan... en die heeft ondernemers bekeken in doelgroepen... naar aanleiding van hun gedrag. En daarin zie je dat uh, ze bijvoorbeeld vijf categorieën onderscheiden. Heel kort even, de jagers, de ontplooiers pragmatici, experts en hoeders. Nou, het merendeel van de ondernemers in Nederland zijn pragmatici, experts. Je hebt een kleine groep employers en hoeders. Dat is ongeveer 30 35 van de ondernemers in Nederland. Die zorgen voor de vernieuwing... En de rest draagt gewoon bij aan de economie. En dat waren de laatste woorden van Willem Overbos van MKB Services. Hartelijk dank Willem. En na het nieuws van twee uur zijn we bij u terug met drie gasten... met wie we praten over de verschillende opleidingen tot ondernemerschap... en de vraag of succes aan te leren is wat ons betreft heel graag. Tot zo direct na het nieuws. Renner Jim, Renner, kom op. Daar kan meer energie worden verbrand. Een wedstrijd traplopen in het kader van klimaatcampagne 10-10 kleine karakieter herken je aan dit speciale... die produceert nogal. Wat heeft een eeuwlang vogelsringen aan informatie opgeleverd? In de strijd om de mooiste foto... vertrappen natuurfotografen nogal eens de natuur zelf. Hoe ver mag je gaan voor je lucky shot? En alvast een voorproefje van een bijzonder concert... van strijkers begeleid door vogels. Of is het andersom? Luister morgenochtend van 8 tot 10. Vroege vogels. Radio 1, het nieuws.